Hier in Boekraat met het NOS Journaal. Bij de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht en vanochtend zijn zeker vier mensen gedood. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De Rusland stuurde zo'n 460 drones naar Oekraïne en vuurde 45 raketten af. Het grootste deel werd neergehaald, maar zeker 25 locaties werden geraakt. Zo sloeg een Russische drone vannacht in op een flatgebouw in Dnipro. Daarbij werden drie mensen gedood. De vierde dode was een werknemer van een energiebedrijf in Kharkiv. Rusland voert in de aanloop naar de winter vaker aanvallen uit op de energievoorziening in Oekraïne.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 Afgelopen dinsdag crashte zo'n toestel in Kentucky. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. De bezorging komt volgens de bedrijven niet in gevaar. Ze hebben maar een paar MD11-toestellen in hun vloot. Het weer, zon, maar ook steeds meer wolken. Het is 10 tot 15 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en dan kan er af en toe wat regen vallen. Ook in de ochtend kans op het bui. Het wordt morgen opnieuw zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Dirk Evengroen van de AWB.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 Een uh, disco-klassieker uit de jaren 80, deze, hè? Je hoorde Bean en uh, Little Too Good To Me. Welkom bij derde Uur van uh, Zandvoort op uh, zaterdag. We zijn er nog uh, één uur lang. Met uiteraard ook de pitreport zo dadelijk om uh, kwart over vier. En nog uh, heel veel andere dingen die zo uh, ter tafel gaan komen. Dus lekker blijven luisteren. Dan ga ik mijn stem even water geven en dan uh, zijn we zo dadelijk weer terug... Maar eerst krijg je nog even een andere lekkere plaat uh, te horen. Even eens, uh, uit uh, de jaren. Nee? Ja, wel. Volgens mij wel, jaren tachtig. De single van de B-52s is hier En The Love Check. Ja, het begint inmiddels echt donker te worden hier in Zandvoort. En wij verwennen hier met de beste muziek zo. Ook, deze single van de b s En de Love Check. Zo dadelijk de Pit Report met Randall Lawson. Maar eerst gaan we nog even een beetje dansen. Want we zijn in de mood voor dancing met de Nolan Sisters. Dat waren de Nolan Sisters en I'm in the mood for dancing. Ja, uh, rendel, goedemiddag. Nou, ik ben ook in de mood voor dancing, maar ik zit in de auto, dus dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat zeker niet lukken dan. Nee, nee, nee, nee. Ja, je bent lekker onderweg op deze zaterdagmiddag. Ja, ik ga lekker naar vrienden, naar een feestje in Rönt. In Rönt. Nou, dat ligt ergens in de Betuwe. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, nou ja, ik, uh, het is een heel klein dorpje. En uh, maar de barbecue is goed daar. Oh, dus. nou, ja, daar zijn wij toe mij gegaan. Dat is Adon. het belangrijkste. En ook uh, wat uh, te drinken erbij, neem ik aan. Ja, gewoon drinken. En uh, goede vrienden die ik veel te weinig zie. Dus uh, we zijn lekker onderweg. Zeker we weten. Onderweg. Nou, ga ervan genieten ze dadelijk. Maar eerst hè, willen we uiteraard alles weten over uh, de, de Pit Report Waar en zie wat je. Ja, Bra ja, Brazilië. Altijd een beetje regen en zo, weet je wel. In, uh... Ja, jongens. Uh, uh, okay, Autodromo Carlos Paatje. Dat was een heel groot coureur. Uh, nee, jongens. Uh, gewoon, uh, we hebben net de sprintrace gehad. Wat een geweldig feest is dat. Als het dan gewoon op striks half nat, half droog is, dan weet je gewoon dat er rommel gaat komen. <laughs> ja, uit nou. Dat, dat bleek wel, ja. Jeetje, wat een <laughs> ja. puinhoop. Ja, dan zie je toch wel dat als je op 100% rijdt, gaat het goed rijden op 100% en een half procent. Dan krijg je rommel en zeker, ja, eh, toch wel een paar beginnersfoutjes. Je weet gewoon, absoluut jongens, maar ook echt absoluut. Bij regen, eh, op stiks en eh, een half droge baan moet je echt van die curbstones afblijven. Nou ja, uh, uh, Piastri, Piastri, deed dat niet? Nee, en ze, daardoor, ze, zeker uh, niet. daardoor denk ik dat hij geen wereldkampioen gaat worden. Nee, ja, het was echt een uh, ja, toch wel domme fout uh, natuurlijk van hem. Nou ja, geen domme fout. Dit was gewoon mega, uh, mega, mega, mega, mega stom. En uh, uh, als je gaat kijken in het hele verhaal. Dus uh, dat was gewoon uh, even jammer. Gewoon, uh, uh, gewoon, ja ik weet niet uh, wat er op weer met PS in de hand is. Maar het lijkt wel of hij alles verloren heeft. Dus uh, op een of andere manier is hij alles kwijt. En uh, ja, dan gaat ook alles fout in één keer. Ja, heeft hij uh, geen manager die hem een beetje kan coachen in dat verhaal? Nou ja, een hele goede zelfs. Uh, met Weber. Hij uh, heeft eigenlijk een hele hele hele goede uh, uh, coach. Maar op een of andere manier gaat gewoon echt alles fout bij hem. En uh, krijgt hij het ook niet meer voor elkaar. Mm. Uh, dus het wil hem gewoon even helemaal niet lukken. Nou ja, dat, dat bleek, gebeurt, dat bleek net wel, wel weer natuurlijk. En uh, ja. Lennon Norse uh, die, uh, die gaat er gewoon lekker tegenaan. Uh, dat blijkt me weer. Ja, en ik moet eerlijk gezegd al mijn woorden gaan terugnemen van het begin of halverwege het seizoen... dat die Piastri, piastri Lennon Noorse al opeten. Omdat ik vond dat hij veel sterker in zijn schoenen uh, zat. Ik heb geen idee helemaal wat er precies nu gebeurd is... Uh, met de Lando in koppie. Maar dat is een tijger geworden. Ja, en zeker. Die, uh, die pakt nu gewoon alles. Zeker weten. En uh, ja, niet alleen uh, Lando Norris uh, weer een uh, mooie sprintrace. Maar ook de beide ja. Mercedes-coureurs uh, natuurlijk. Ja, ja jongens. Uh, Mercedes is het. Uh... Uh, het in feite is uh, terug naar de top, zullen we dat zo ophouden? Uh, dat geeft uh, voor mij een heel veel goed gevoel voor volgend jaar, voor die jongens. En ze hebben natuurlijk twee uh, goede coureurs. Kimmy nog jong, uh, jong talent, de jongen die er echt voor gaat. En Kimmy is gewoon echt lekker bezig om gewoon een goed seizoen te draaien. En Russel, ja, dat heb ik al vaker gezegd, het blijft het spookje. Je ziet hem de hele wedstrijd niet, maar ja, pak toch weer een podium. En de komt hij uh, weer, uh, ja zeker. En uh, dus, ja, Antonelli, uh, hè, die maakt het uh, nog wel een beetje spannend, die uh, sprintrace, want die, ja, die zat op uh, minder dan een uh, seconde van uh, Lendo. Ja, nou, dat is, maar een hele korte, het is natuurlijk wel een hele korte wedstrijd. En uh, Antonelli zat ook op uh, andere banden als Lendo. Hoor. Lendo zat die, die, na, na, die, zeg maar, de, na die onderbreking uh, zat die op medium banden volgens mij en hij op uh, soft, dus hij kon er wat makkelijker heen. Maar... Ja, jongens, die, die McLaren die loopt wel erg hard hoor. En uh, die Museums lopen hard. Maar die McLaren op het rechterend, ook met een klepje open, kwam je er gewoon niet bij. Nee. Dus ja, uh, ik denk dat Leno uh, de, een makkelijk weekend gaat krijgen op deze manier. Zeker als je teamgenoot team gelooft. Uh, die toch in feite waar je het kampioenschap mee moet uh, gaan uh, uitstrijden. Uh, zulke fouten lopen te maken. Ja, nou ja, het wordt wel spannend uh, morgen de race, denk ik. Ja, nou als je een niet niet doorzet... <laughs> dat nee, dat niet hou... ja. ja, nou ja, ze hadden het er wel over, hè? Dat, dat, dat, dat, ja. Dat, dat, dat, ja, als het gebeurt... Ja, als het gebeurt, dan wordt het erg nat. Ja, geen idee. Als het een natte wedstrijd wordt, dan zie ik toch wel de twee mclaren kerngroeis voor aan zitten. Die auto's hebben zoveel grip op een of andere manier dat ze gewoon ook in de regen gewoon, denk ik wel vooruit gaan uh, komen. Je hoort Max alleen maar over grip uh, klagen dat hij het totaal niet heeft. Nou, als je geen grip in de regen hebt, ben je helemaal nergens. Kun je nog de beste coureur van de wereld zijn, dan uh, red je het ook met, uh, met die Red Bull, red je het niet. En uh, ja, de Ferrari's jongens, uh, als je toch zag hoe lang ze achter die Alonso zaten... Uh, Jongens, zit is een Ferrari, hè? Je hebt het, ja, Ferrari ja, ja, ja. ja. We hebben het ook. Ja, nee, ja. Maar Louis we zit natuurlijk helemaal niet lekker in zijn vel. Louis heeft een afscheid genomen. Maar klaar. Maar, uh, uh, de, als je de gesprekken hoort, dan uh, wil hij alleen nog maar rol hebben. Uh, die, laatste, die laatste paar wedstrijden van dit seizoen. Het seizoen is verloren gaan. Ik denk dat hij heel langzaam uh, afscheid aan het nemen is. Dat hij zegt, van, joh, het is klaar. Ik uh, vind het leuk geweest. Ja, want uh, ja, over, over de race uh, op uh, Mexico was helemaal niet te spreken natuurlijk. Nee, uh, ja, nu ook uh, gewoon uh, in, in niet echt helemaal. En uh, ja, 11 in die tijdreging. En dat belooft natuurlijk ook voor strakjes, uh, voor de uh, kwalificatie voor de wedstrijd, belooft dat ook weer niet veel uh, goeds. Als zij rond die 10e, 11e plaats lopen uh, te jengelen met die, uh, met die rode scharlaken bolides. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja, zeker. Uh, ja, over, overigens wel nog even één dingetje, jongens. Uh, die Formule 1, wat is die veilig geworden. Want die klap van Bortoletto, die was echt serieus hard. Wauw. Ja, ja, ja, ik zeg wauw, maar uh, ja, alleen maar omdat het goed afloopt. Maar uh, ja. wat een mega klapper. Ja, nou, maar 15 jaar geleden was hij dood geweest. Dan hadden ze weer een Brasiliaanse held kunnen, uh, kunnen begraven. Die, die klap was echt hard. Die gaat ook niet klaarkomen voor vanavond. Want ik denk dat er echt alles van kapot was. En uh, Bortnetto die gaat ook nog wel uh, heel slecht slapen hoor, vannacht. Ja. Dat kan ik je ook wel vertellen. Jeetje, minnetje. Ja, maar, ja, ja, maar dan zag niet je niet de, de impact uh, gewoon, ja, die was super hard. Ja, niet normaal. Gewoon helemaal zonder remmen, hè, vol erin. En die jongens rijden daar gewoon... Ja, nee. al ja, is de banden stapel serieus hard hoor. En uh, je zag toch wel alles, maar ook alles brak van die auto af. En uh, ik heb nog nooit zoveel carbon in de lucht zien vliegen. Dus, nee, nee, ja. dat klopt. Jeetje, wat een brokjes overal, jongen, jongen. Ja, wat een brokjes waren af. Uh, heel eerlijk, ik denk dat hij uh, alle engels op de schouder heeft gehad, uh, die allemaal in het publiek aanwezig waren. En, uh, maar die jongen die gaat vanmiddag denk ik niet rijden, en dan uh, nou hoop ik dat hij morgen achteraan mag start. Uh, want het is natuurlijk wel een publiek hè. Ja, dan tuurlijk. Hij uh, uh, hoort erbij... Uh... Hij hoort er wel bij, maar die monteurs die gaan een heel kort dagje tegemoet. Ja, ja, ja. Nou ja, de, aan het begin van de, de race uh, gebeurde er al iets met uh, zijn teamgenoot Hulkenberg ook, hè? Ja, ja nou ja, je, je ziet maar gewoon ook heel ervaren jongens maken fouten, hè. Moet, uh, uh, ook die kunnen gewoon uh, serieus foutjes maken. Het uh, is niet altijd de jonge lui die doen, maar ook de, de gevestigde orde. Alleen soms de gevestigde orde komt in mijn weg omdat ze hem dan toch net eventjes uh, eruit kunnen halen, zeg maar. Ja, dit was wel een paar dingen dat ik denk van joe, wauw, dit is heel faal. Ja, ja zeker. Je weet het, hè, gewoon regen, half droog, half nat, die curbstones die blijven zo lang nat. En uh, dit had ik ook nog nooit gezien. Deze curbstones waren in feite allemaal koudjes. Dus op bleef het water ook nog gewoon eens even lekker in liggen. Ja, dan weet je helemaal dat je daar moet blijven hoor, wegwezen. Maar ik heb uh, Rendel, ik heb wel races uh, meegemaakt dat als er één spettertje op de baan viel, dat ze meteen uh, de race uh, stillegden. Maar gelukkig nu niet. Nou, ik weet ik, ik, ik niet meer met Brazilië. We hebben natuurlijk regenrezen gezien, hebben een het overzicht, zicht. Nou, dan had je helemaal geen zicht. 0,0 zicht, zeg maar. Uh, nee, Ik hoop ook gewoon dat ze gewoon ik al dat regen... morgen gewoon op staat gaan. Uh, geen zo'n uh, Ik denk ook wel alleen dat ze het ook wel willen. Want die Brazilianen zijn zo autosportgek. Dat als ze zeggen, de, de wedstrijd gaat niet door... dan wordt dat hele, echt een hele circuit afgebroken. <lacht> ja, <daarom lacht> je vertellen. <lacht> zeker, zeker weten. Wat een geweldig publiek, hè, daar ah, ja, feestje. Dat is één groot feest. Uh, het maakt niet uit, jongens, of het nou met bakken uit de hemel komt of niet. Ze blijven daar een feestje vieren. En, dat is, uh, en ze hebben gewoon, ze blijven een grote helder. Senna natuurlijk, eren, dat zie je daar. Hè. Met hele grote standbeelden. Hele grote muurschilderingen. Maar ook de, de nieuwe generatie uh, wordt absoluut gewoon helemaal niet vergeten. Maar, uh, uh, je ziet ook op de vele, zie je uh, natuurlijk uh, Emerson en die daar gewoon rondlopen. De oude Formule 1 Krus, en Nelson Piquet die is daar gewoon aanwezig. Ook al aan allemaal Braziliaanse wereldkampioenen. Ja, eh, die worden gewoon eh, als scholen aanbouwen, aanboden. Of aanbouwen, zeg je zoiets. Eh, heel simpel. Eh, en, en dat doen ze ook met die nieuwe, nieuwe jonge generatie. Maar, eh, ook die Bortoletto is gewoon een jongen die gewoon echt op handen gedragen wordt. Dat is prachtig. Ja, klopt. Wat wij met Max doen. Wat wij met Max doen in principe. Ja, tuurlijk. Maar ze zijn ook voor uh, andere coureurs, uh, de Brazilianen. Ja. Max is een enorm geliefde daar, hè? Ja, uh, ja, ja, ja. En dat is uh, voornamelijk om, uh, om zijn gedurfde rijstijl. En uh, dat hij ook uh, gewoon, uh, ja, gewoon zegt wat, uh, wat, die, wat uh, in hem opkomt. En daar houden Brazilianen enorm van. Wat, uh, dus, uh, wat vind je van de vierde plek die uh, Max uh, zojuist uh, behaald heeft? Nou ja, dat is de, waar de Red Bull, uh, denk ik, maximaal haalbaar, jongens. Wat was Tsunoda? 16, 17? Nou, hij was op, nog hè? een beetje omhoog uh, geklommen. Oh, <laughs> ja, <is> nou, ja. <laughs> ja, 14, ja maar, 14e plek, uh, Drenno. Ja, nou, 14e plek. Ja, maar je ja, de hele tijd rond die 16, 17 gereden, denk ik. Ja, ja, of 18e zelfs, ja. Ja, ja dat komt door de, kla de klapjes in de laatste rondes, dus, natuurlijk. Nee, maar, ik ben heel eerlijk. Uh, uh, ze zijn bij Red Bull, uh, dit weekend zijn ze even de weg kwijt. Dus ik verwacht ook niet heel veel, ik verwacht geen podium voor Max uh, morgen, ook zelfs niet met regen hoor. Maar, want hij heeft gewoon een heel duidelijk probleem om die auto onder controle te houden. En dat zie je voornamelijk in de onboards bij hem, dat, uh, dat sturen, normaal zie je Max gewoon heel rustig sturen. Insturen, vasthouden, bocht om, klaar. En nou uh, zie je ongeveer duizend bewegingen in één bocht, ja jongens, dat doet het autootje het gewoon niet. Simpel. Nee, en hij is, dan, hij is dan de enige die er wel in kan rijden. Zeg maar. Ja, en uh, Tsunoda. Hoewel Tsunoda zegt dat hij fantastisch rijden heeft, uh, geloof ik, na de, na de kwalificatie. Ja, ik weet niet welke planeet die loopt, maar uh, die is uh, ook mooi een beetje de weg kwijt. Oh jee, uh, ja. Uh, ja, dus ja, uh, exit, uh, exit Tsunoda, helaas wel. Ja, exit, denk, denk, ik. denk ik ook. Dat uh, zit er wel in. Ja. Ja. Dus ja, wat heeft aan ook aan nog bij de, de, de, de, de racing bulls ook vandaag weer uh, voor zich. Daarom. En, uh, en uh, ook de racingboos hadjaar gewoon weer, ja, eh, niet goed hè. Die jongens hadden meer naar voren moeten. Maar wat ze liep die los om te harken door dat veld heen, zeg. Jeetje. Nou uh, ja, uite uiteindelijk is... maar drie plekken of twee plekken, uh, zeg maar, achter had jaar. Dus Dus ja. valt wel mee dan. Ja, maar, ja, maar gewoon, uh, gewoon, ik heb een actie zien doen dat ik denk van, joh... Uh, je, je, je wordt niet geliefd in het veld, laten we het zo zeggen. Nee, zeker niet. Bij, nee, dat bedoel je, ja, ja. Ja, die actie bij Beerman was er toch wel eentje dat ik dacht van ja joh, zo maak je jezelf niet heel erg lief. Nee. Uh, en uh, nog een actie bij ook een andere rijder dat ik dacht van ja, allemaal een beetje onnodig. Maar, uh... Uh, heel simpel, als het mijn neefje was, dan had hij een zwaar. <laughs> Je begint al met de naam, dus uh, ja. Dat, uh, <laughs> Daarom. Ja ja, ja, ja, ja, Nee, hey, maar uh, <laughs> Olly Berman is altijd wel een uh, genot om naar te kijken, hè? Jongens, uh, ik denk beter. En die jongen verdient gewoon een betere auto. En, uh, Die jongen uh, is enorm gegroeid, maar die is nu rijp voor een topteam. Dus, eh. Uh, nou ja, ik zeg, heel simpel. Hij zit natuurlijk allemaal aan contracten vast. Maar als nou Lewis Hamilton zou zeggen, ik stop ermee? Ja. Nou, dan zou, dan zou ik toch eens met Beerman gaan praten, hoor. Juist. Yes. Nou ja, dat zit, dat zit er wel in dat er ook al gesprekken gaande zijn, natuurlijk. Ja, ik denk dat uh, het silly season, zoals ze het altijd noemen, hè, dat iedereen zit met iedereen in gesprek, uh, ik denk dat het al helemaal gaande is. Uh, we hebben nog, wat hebben we nu nog? Vier kamp ja, deze nog natuurlijk en daarna nog vier kampries. Ja, ja, ja. Maar dat Citizen is al lang bezig, dat is al lang bezig. Maar Lewis Hamilton heeft nog wel contract voor een paar jaar geloof ik, bij Ferrari. Ja, maar wat ik al zeg, contract in de 1 is hetzelfde als bij papier Ja, ja. Dat, uh, dat, uh, dat zelf die af kunnen afgekocht worden. Of zijn bestaande staat altijd wel weer een clausule in dat hey, ik mag als ik geen zin meer heb, zeg maar. <lacht> Weet je, mag ja, het ja, precies. En, en even heel eerlijk, hè, als zou Louis dan toch zeggen ik stop ermee. Nou, hey, uh, die deur daar in Maranella, dan kunnen ze gewoon zo'n machientje vroeger bij de slag had met nummertjes gaan neerzetten. Want dan willen we graag een paar dat plekje gaan nemen hoor. Dat, uh, <lacht> ja, dat zit er wel in, ja. Zeker weten. <lacht> ja, ja. Niet, niet die vuur ook, of die vuur heet die jongen uit Italië, dat was natuurlijk helemaal niks. Maar verder uh, zijn er wel uh, uh, een paar mensen die uh, dat ik zeg van. Hmm, die zullen heel graag naar willen rijden. Ja, wie, ja, Ferrari is toch wel leuk eigenlijk. Maar, <laughs> ja, maar uh, ik denk dat je uiteindelijk als coureur in de auto wil zitten. Dus ja, ja. En dan kan je wel. Kan je, heel simpel. Het enige wat goed is bij Ferrari om te rijden. is dat je een hele goede company car krijgt. Nou, dat is leuk. Maar, je, kan, je, kan beter, je kan beter voor Ferrari rijden dan voor uh, Alpine. Want dan krijg je maar gewoon Alpine half halve tien. Daar kan je nog een hele dikke Ferrari mee naar huis nemen als een boodschapauto. Dus ja, ik zeg altijd maar: uh, daar moet je ook een beetje naar kijken. Hè. Maar... Ja, ja, Alpine uh, Calapinto heeft weer uh, getekend hè, voor uh, volgend jaar. Ja, ik, ik, ik begrijp het niet helemaal, want ik vind die jongens zo tegenvallen dit jaar, maar ook zo enorm tegenvallen. Hij, hij, hij kwam een beetje als de nieuwe Messias kwam binnen. hè? Ja. En uh, Colin Pinter was het hier. We hebben het over gehad hè? toen ook uh, met zijn wedstrijd in Zandvoort. Hè? Dat hij zo goed, uh, goed deed in de toestanden. Uh, jongens, maar ik heb hem het hele jaar gewoon geen mooie dingen zien doen. Nee, inderdaad. Nee. Valt tegen. En, en, en, en dan heb ik echt zoiets. Als ik naar alle rookies kijk, vind ik dat hij toch wel het slechtste eruit gekomen is hoor: Sle of, slechtste rookie, Ja, <laughs> nou ja. Ja, ja, ja, het is wel zo, ja. Absoluut. En uh, dus ja, ik, ik, ik, ik weet niet waar het vandaan komt en hoe ze uh, daar allemaal mee begonnen zijn, maar Colin Pinto uh, is bij mij toch wel een hele grote tegenvaller. Die had ik nooit een contract aangeboden, maar ja, misschien neemt hij heel veel geld mee, dat is natuurlijk ook wel lekker. Dat is altijd lekker, zeker weten. Dat hebben ze bij Renault Alpine, hebben ze dat wel nodig, want die gaan zelfs een heleboel van hun auto's verkopen uit de Renault-collectie, historische auto's, van 20 120 Formule 1 auto's, om een museum neer te gaan zetten in het Oh! Zoveel geld zit daar niet, dus elk centje dat binnenkomt van de autosport is denk ik ook meegenomen. Ja, dat willen ze graag hebben. Dat willen ze graag hebben. Dus uh, ik denk dat die bakgeld mij neemt. Rendel, we gaan volgende week nog even kijken naar de reglementen... of de nieuwe regels uh, die ze willen gaan invoeren voor volgend jaar. Ja. Dat en uh, ja, want als, uh, ja, er gaat wel wat een en ander gebeuren. Ook uh, met Cadillac uh, die natuurlijk als uh, nieuw team uh, gaat komen. Daar gaan we ja. volgende week over hebben. Absoluut, gaan we helemaal doen en we gaan uh, daar naar een hele mooie kwalificatie kijken en uh, morgen dan hopelijk een uh, prachtige droge wedstrijd. Zeker weten, zometeen om zes uur de kwaliteit. Absoluut. Dankjewel ah, en uh, heel hey, veel uh, weekend. plezier met de barbecue hè. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Oké, ah, oké. Okay. <laughs> okay. okay. yeah. Hoi. hoi, hoi. Deze single van ABC en The Look of Love. We gaan nog een kwartiertje lekkere platen draaien zo op de Zandvoortse radio. En een van die lekkere platen is deze van Soul to Soul en Cadillac. alive. is Now what's the meaning of the line?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 Soul and get alive. Hier is de nieuwe single uit de, de top 40: Gone, Gone, Gone. We will fire. met uh, AI. Weet je niet of het echt gezongen is of dat het AI is, Dat geldt ook voor uh, deze van uh, David Ketta, Teddy Swims en uh, Townsend Eye en and Gone Gone Gone, uh, Fred. Ja, ja. Ja, is het nou echt of is het uh, AI? Ja, dit, is, uh, dit is gemaakt met AI. Je ziet tegenwoordig uh, heel veel op YouTube. Uh, het, gaat, uh, het gaat tegenwoordig een beetje om de streams, hè? Het aantal streams. Ja, ja, ja. Okay. Zo, en, zoveel en, mogelijk. En de, en, uh, ja. En niet meer echt om de, om de muziek te Nee, maar. daar lijkt het wel op. Dus, dus ja, wat, wat krijg je dan? Uh, zes, zeven bekende uh, namen als artiesten. En uh, wordt samengevoegd in met AI. En uh, ja, zingen ze allemaal compleet zo zogezegd. Ja, en als je dan uh, geld krijgt vanwege die uh, streams. Ja. Nou, wie gaat dat geld dan? Uh, ik denk voor, ik uh, de, dat de... ze daar een gedeelte van krijgen. Ja, dat uh, wel. Natuurlijk ook voor de... Uh, de de, de, de studio's zeg maar die het promoten, hmm. dus die, die het uitbrengen als het ware op YouTube. Dus die verdienen het meestal natuurlijk. Maar uh, ja, de artiesten natuurlijk ook. Ja, en degene die het in elkaar geknutseld heeft, die pakt ook een leuke boterham, ja, denk, ja, neem ik ja, aan. Ja, ja. Dus, nou, ik ga ook achter AI van ja, het weekend, denk het, het, ik. Uh, ik, ik. ik wacht op jouw nieuwe single, Rob. Ja, is heel goed. Nou, heel goed, Frits. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Ja, misschien dat Gewoon we er samen nog eens een single uit kunnen brengen. Nummer 1 in de top 40 uh, van uh, Fritz en Rob. Uh. Ja. <laughs> nou ja, dat zou niet onaangenaam zijn, toch? Nee, uh, ik bedoel, uh, we kunnen uh, tegenwoordig met AI alles doen, hè? Ja, heb jij al eens uh, wat uh, gedraaid van uh, AI in uh, Entertainment for You? Uh, ja, zeker. Oh, uh, Dat is uh, een, zeg maar een soort van tjoen. Uh, oh, de die spotjes ik, uh, voor Zandvoort uh, ja. voor jou en uh, uh, zo. Dat, uh, uh, uh, nou ja, we, we kunnen daar inderdaad uh, alles mee uh, sjoemelen. Ja, tegenwoordig ja, ja. Uh, jingles hoef je niet meer te bestellen bij een uh, jinglebedrijf. Nee, gewoon nee, lekker via de AI. Uh, je kan het gewoon via AI kan je van alles maken. Dus, en dan kan je ook aangeven wie het uh, moet uh, uh, inspreken ja, en uh, wie het moet zingen. Je, je kan uh, een man nemen, je kan een vrouw nemen, je kan het door een kind laten inzingen... Uh, ja Zo gek. Uh, je kan het zo gek niet bedenken. Als je het zelf maar wil. AI. Ja. In één keer uh, ja. inderdaad is, uh, draait alles om AI. In de tijd dat er nog helemaal geen AI was, hebben we deze plaat gekregen. Maar toen waren, was, de, was, de, was de muziek wel wat Toen mooier. was er echte muziek, hè? Ja. Nederpop op z'n alle best ja. van kadans Heerlijk. En het is donker in Sandforge. Ik had het je nog niet gezegd. Maar niet voor niets, dat vond ik slecht.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 een beetje het lied van de vleermuizen, Fred. In ja, he? het donker zien ze je, ja, je niet, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, dan uh, gaan ze los, hè. Als het een beetje schemert, dan uh, ja, nou, beginnen ja. ze in één keer... uit uh, al die gebouwen en voegjes uh, naar, naar voren te komen. Ja, maar de, de bomen zijn ook wel vrij kaal en zo, hè. Dus ja, die, ja, ja, ja. Nee, uh, hey, echte muziek, hè. Kadans ja. uh, in het donker. Heerlijk, ja. Heerlijk. Echt, uh, maar je, je hoort gelijk het verschil, hè. Meteen, En... Ja, het is toch echt de jaren, jaren tachtig geluid. Uh. Precies, daar die houden we van, toch? Die, die we top? graag horen, ja. Nou, zo dadelijk ook uh, wat uh, jaren tachtig. Maar wat ga je nog meer allemaal doen in Entertainment for You? We gaan eventjes uh, wat uh, bellen. Uh, Patrick Marché zou eigenlijk hier geweest zijn, maar uh, zijn uh, uh, kampioen, uh, chauffeur, is uh, ziek. Oh. Dus ja, hij heeft zelf geen rijbewijs, dus uh, kon hier niet heen komen. Dus we gaan hem dan eventjes bellen. Ja. En over zijn nieuwe single hou jij een avond vrij voor mij. Aha, oké. Okay. Nou ja, dat hebben we gedaan, maar ja. <laughs> en heb je wel iemand anders, of is het inderdaad allemaal bellen, bellen, bellen? Nee, nee het, is, het is allemaal bellen, want uh, ja, het is te kort dag. En, uh, nou ja, we gaan uh, Jury Plezier ook uh, uh, bellen. Over zijn nieuwe single, De Goede Tijden en Slechte Tijden. Nee, hey, oké, okay, ja. ja dan, dan moet je eigenlijk een soep rondom maken, hè? Goede ja, ja, Tijden, ja, Slechte Goede Tijden. tijden. En slechte Tijden, ja. Nou ja. Ja, ja. Ja, ja, wie weet wordt het de nieuwe de titelsong van de. Goede eindelijk, tijden, eindelijk die oude tijden. van ja. Lisa Borray ja. weg. Ja, Even wat voor nieuws. Ja. Hey, en uh, ja, natuurlijk. Uh, de oude trouwe Andy de Wit uh, gaan we ook bellen. Oké, okay, nou. En uh, is dit de prijs? Is dit de prijs? Ik ben heel benieuwd. Ja. Het wordt een soort uh, prijzenslag, uh, van prijzenslag mij vanavond, vanavond ja. <laughs> ja. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, wie weet. Ja, uh, eh, natuurlijk. Ja, de uh, jaren 80 gaan ook lekker voorbij komen. Lekker. Zoals uh, cadeaus. Uh, ja, zeker. Ja. En uh, verzoekplaten? Verzoekplaten zijn ook welkom natuurlijk uh, via www.zfmartiesten.nl. Zfmartiesten.nl. Ja. Rechtsbovenin. Uh, Rechtsbovenin. Klikken in klik. Klikken de En uh, eventjes alles, alles invullen wat je wil horen natuurlijk. Nou, mooi. En bellen mag ook natuurlijk. Ja, het nummer van hè? Ja, is dus 0235730393. Of 0235731969. Zo, helemaal, uh, helemaal, uit <laughs> helemaal uit het hoofd. Helemaal uit het hoofd. <laughs> Lekker hè. Ja. Hey, veel plezier. Uh, Fred. Ja, dankjewel. En uh, ik zeg ook uh, tot de volgende week, Daar ben ik er weer. Rondé de nieuwe single. Ik laat toch nog even een uh, klein stukje van uh, deze single van uh, de band uh, horen. is never been better. Rondé.